Volgens Erdogan was de jongen helemaal niet zo onschuldig. Hij zou een katapult in zijn hand hebben gehad. Ook was zijn gezicht volgens Erdogan bedekt met een sjaal. Het Oekraïnse parlement heeft het regionale parlement van de Krim ontbonden verklaard. Het is een symbolische daad uit onvrede over het referendum dat morgen wordt gehouden. Het regionale parlement op de Krim steunt de volksraadpleging over aansluiting bij Rusland. De autoriteiten op de Krim zeggen dat het er nu rustig is... en dat er genoeg veiligheidsmensen zijn om de stemming veilig te laten verlopen. In Washington wordt uitgebreid stilgestaan... bij het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië, deze week drie jaar geleden. Bij het Witte Huis lezen Syrische-Amerikanen de namen voor... van 100.000 slachtoffers van de strijd. Dat voorlezen duurt 72 uur. Ze verwijten president Obama dat hij niets doet om de strijd in Syrië te stoppen. De politie in Roosendaal heeft een man van 18 opgepakt voor mishandeling van twee gemeenteambtenaren en twee inspecteurs van de arbeidsinspectie. De man werd in een restaurant naar zijn identiteitsbewijs gevraagd omdat hij mogelijk illegaal in Nederland is. Daarop begonnen hij en twee anderen de controleurs te schoppen en te slaan. De 18-jarige sloeg daarna op de vlucht en kon uiteindelijk worden opgepakt. Het weer. Toenemende bewolking. Vanavond en vannacht soms lichte regen. Morgen schijnt de zon flink. De wind waait stevig. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam staat tussen knoppen Zaandam en Oostzaan drie kilometer file. En dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zonnige zaterdagmiddag, zo hier in Zandvoort. Ja, dan draaien we ook een beetje zonnige muziek op de radio. Hè? De Batimora en de Tassamboy. Het is vier. welkom bij DNA laatste uur alweer van dit programma... Zandvoort op zaterdag. En daarin de volgende onderwerpen. Nou, we hebben nog een druk uurtje te gaan. Uh, ja, rond... ja, het sweet staat op mijn voorhoofd. Want niet alleen rond de klok van half vijf de vaste item Dier van de Week... en die luistert naar de naam Chiva... en het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf... En dat staat een beetje in het teken van het dag van de zorg... En uh, dat gaat over de bejaarden al hier. Uh, we, hebben natuurlijk, uh, we gaan straks naar de volgende plaat weer schakelen met uh, SV Zandvoort. Want die staat momenteel voor met 2 tegen 0 tegen EVC. En dan gaan we weer uh, live schakelen naar Joop van Es. We kijken uh, even uh, vooruit naar de eerste race van de Formule 1. En die start morgenochtend vroeg in Melbourne, Australië. En uh, een verrassende plek, dertiende plaats voor uh, Sebastian Vettel. Maar daarover straks meer. Well, uh, onze razende reporter Jaap Koper was eerder vandaag nog aanwezig tijdens, bij Bruna... tijdens de signeersessie van René van Kolm. Die had een signeersessie van zijn nieuw verschenen boek Heroïne, GVD. En daar had Jaap uh, eerder op de dag dus een interview met René van Kolm. Dus daar gaan we ook straks ook nog even naar luisteren. Dus we hebben genoeg te doen het komende uur. En uh, tussendoor hebben we nog wat muziek. Ook dat. Hier is uh, Whitney Houston and I Wanna Dance With Somebody. was een de ziel van Winnie Houston en I wanna dance with somebody. We gaan weer over naar Joop, Fris hebben we het over de wedstrijd van vandaag SV voor tegen EVC. Hoe is het daar Joop? Nou, lekker. Ja. Ja. Het zand is ondertussen gewijzigd, maar dat gebeurde er vlak voor het nieuws en uh, iets na het nieuws. Um, ik mag melden dat Zalve met 3-1 voor staat... maar met 2-1 voor heeft gestaan. Je kon het aanzien komen. EVC werd sterker, gaf meer druk op het zijn doel. En op een gegeven moment, werd een, uh, een aanvaller van EVC... werd verkeerd uh, gedekt, werd aan de buitenkant gedekt. Hij kreeg de bal aangespeeld. hoeft alleen maar naar binnen te draaien, voor te zetten. En dan vond hij een maatje helemaal vrij. En toen kon de vet er helemaal niets meer aan doen. Drie minuten later, een schitterende paas vanaf de middenlijn. Jesse Daan stond uh, in zijn eentje helemaal voorin bij de 16 meter. Kon zijn uh, tegenstander... Uh, Passeren. Hij had een prachtig mooie bal kruislings in de, in, de, in de verre hoek. En met een dalend schot. De keeper had er totaal geen kijk op. En toen was het, van Zandvoort weer met de twee punten verschil voor. Het is nu een week in de wedstrijd het heen en weer gaat. Want op dit moment is EVG aan de bal. En het, ja, Ze moeten werken natuurlijk, logisch. En dan maken ze ook fouten. En dan kan Zandvoort kan dan, uh, de bal overnemen. En het, nu is dat het puntje van de dat ze lukt. Dat oh, ging ten koste van overtreding. blijkbaar. En dat is al vijf meter buiten 60. De 6 meter goed, we zouden het misgegaan genomen. Ja, en een uh, ja, een heel onbeschaafde shot dat ze uh, gewoon een meter of zes, zeven boven de fit uit uh, over de achterlijn gaat en die wacht dus die bal weer in het midden in het middenveld te gaan brengen. In het veld gaan brengen, moet ik zeggen. Uh, zijn we er? Uh, dat doet hij uh, tegen de wind in. Dan gaat die bal een beetje te hoog. En dan komt hij nou bij een EVC-speler terecht. Jan Zonneveld probeert er nog even te pakken. Dat lukt ook nog, want die bal gaat via die voet van die EVC-speler over die zijlijn. En uh, uh, uh, paal van der hoort. Mag die bal van Ingooien, ter hoogte van de middellijn. Dat doet hij naar nou, Jesse daar, De Haan mist hem, dus even zeggen kan die bal weer wegwerken. Een hoge bal van uh, Jurje Mansen. Die komt goed terecht bij uh, Nacho Berg. Die heeft een goed overzicht. Want daar komt Rian uh, Sonneveld. Ik kan die bal voorzetten. Keeper gaat er niet bij. Het is een losse bal. Keeper is blijkbaar aangevallen. Vond de scheidsrechter is een goede arbiter trouwens. Hij heeft nog geen kaarten hoeven te laten zien. Hij heeft een goede hand in. Hij gaat ook met de aanval mee. En dat is, zo hoort dat natuurlijk. EVC op de middellijn. Zandvoet moet gaan terug. Moet teruggaan. Dat, dat, dat wordt dan een beetje gevaarlijk. Wordt aangespeeld. Nee, Ronald Kalis kan heel goed ingrijpen. Maar die bal gaat over de zijlijn. Zandvoet mag gaan gooien. Of uh, EVC mag gaan gooien ter hoogte van de 16 van Zandvoet. Gaat, uh, gaat dat gebeuren? Ja, komt hij aan. komt die bal aan. Spits krijgt hem aangespeeld. Uh, wordt daar heuvel op de uitgezeten door Van de Oort. Petter van Oort moet zeggen zeggen. Het wordt goed gedaan. Goed opgelost. Nee, hij krijgt nu niet bij die bal komen. En nu kan uh, keugen er ook niet bij komen. Maar uh, Van der Oort is weer terug. Ja, blijft draaien die spits. blijft draaien. Draaien, ja. Nou is er nog echt die bal kwijt, kwijt. Jurje Mans naar de zonneveld. Zonne probeert daar diep, uh, die bal heel, naar, heel veel naar uh, voor te spelen. Daar staat alleen een, een, eenzaam in. Alleen Jesse daar. Maar die bal die komt er niet Nee, 720 meter gebied van Zandvoort. We gaat nu uh, aan de rechterkant van het veld. Dan gaan we proberen dit te doen. En daar is Zandvoort bijna. Ja, bijna je, je manse bal. En dan was het zomaar 3 tegen 1 geweest. Maar dat is niet het geval. Zonneveld nu. Raar. Gast de Vries, de Vries, zijn man. Wordt werd gepakt daar en hij krijgt een vrije schot mee, inderdaad. Jammer, want uh, hij kwam er langs en uh, een maatje van EVC stak even zijn benen voor en uh, kon daardoor die aanval in de kingsmoor. We gaan nog even die vrije schot meenemen. Kijken of er iets uit gaat komen. Oh, laten we me niet meer gaan doen, want er gaat gewisseld worden. Sandvoort gaat wisselen, Ivo, hoppa, gaat erin komen. En ik maak me sterk dat Jan Sonneveld gewisseld gaat hebben. Inderdaad. Goed, we bij Zandvoort. De stand is 3 we spelen in de 83 e minuut. Ik heb nog helemaal niks gedaan vandaag. Alleen om een één boterham gegeten. een sloten koffie in mijn maag. En nu is het half vijf, weer wat hou vast in mijn lijf. En mijn God, wat gleed de tijd vandaan, als in een droom.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 Het blijft toch echt een uh, swingende plaat, he joh, de Jazzland en de Bonfire Hearts. Nou, het slot van uh, de voetbalwedstrijd van vo vandaag. S.V. Stamvoort tegen E.V.C. We schakelen weer over naar Joop Frès. Ja. Uh, er is hier na die 3-1 niks meer veranderd. Waar niet dat Sandsmoord gewoon lekker voetbal is op de helft van EV7. Waar nu een overtreding gemaakt wordt. De stand is in ieder geval nog steeds 3-1. En we spelen in de laatste minuut. Tenminste volgens de klok. Maar het officiële klokje is nog steeds onder de pols uh, van de arbiter, Die het echt heel gemakkelijk heeft gehad. Hele sportieve wedstrijd. En, en nu weer Sandsmoord in bal er zit. Langs de zijlijn uh, van de van de oort naar oh, de groep van de wordt die mag gaan ingouden. Met uh, over de ...gekopt Door een EVC-speler. En we spelen aan de rechterkant van het veld uh, ongeveer ter uh, hoogte van het van de middenlijn. Naar Kasten Vries. de Vries. Die, uh, uh, uh, ja, hij heeft wel eens betere wedstrijden gespeeld. Maar goed, uh, voorlopig uh, is hij nog steeds uh, hier en meester op dat middenveld. En, dat uh, is hij altijd eigenlijk geweest. In ieder geval op naar uh, Nijzer Berg. Berg die kan die bal niet uh, goed uh, onder controle krijgen. Waardoor EVC het kan overnemen. Nog steeds aan die rechterkant. Daar gaat Paul van Oort die gaat in de goud. En die moet dan terugkomen. Ja, dat doet hij dan ook. En dat doet hij goed. Hij uh, doet het echt snel. En uh, EVC werd weer afgestopt. En dat is natuurlijk de bedoeling. EVC nu. Maar, maar eentje is richting 16 meter gebied. Dat moet je even tegenhouden jongens. Goed zo. Prima. Maar toch nog steeds EVC gaat kappen. En dat wordt een schot naar tegen de voeten van een te spelen. En dat wordt een achterbal. Uh, goed. Hey. Ga uit de kluis. Oh, maar af. Precies op tijd. Er zit geen tijd erbij. Zand wint hier. Heel erg goed gespeeld. Met 3-1. En uh, gaat goede zaken doen. Nu even afwachten wat het heeft gedaan tegen NEC. En uh, laten we hopen dat daar ook nog gunstig zijn. En, en ik kan zo weer lekker naar boven gaan. Een mooie overwinning dus voor SV Zalvoort. Dankjewel, Joop Verres, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. is bringing me met de SV Salvoort, uh, Albert-Jan. Ja, ja. We hebben natuurlijk uh, Salvoort 1 net de overwinning gehoord uh, van Jouw tegen EVC. Daar werd het uh, 3-1, maar de Veteranen 1 die voetbalde ook vandaag tegen Vlug en Vaardig. En dat was dat team ditmaal helemaal niet, want de eindstand van die wedstrijd Veteranen 1 hier uh, bij SV Salvoort. Weet je met hoeveel ze gewonnen hebben. Dat ga je me nu vertellen. Een 9-1. 91. <laughs> Tegen onvlug en onvaardig. Ja, ja zoiets, zoiets. Heren, van harte gefeliciteerd. En het geldt natuurlijk ook voor Zandvoort 1. Wij hebben een verzoekje binnengekregen. Ja, een echte... Nou ja, het hoort past wel bij het voetbal, dit nummer. Want het is ook het lijflied van de aanhangers van Liverpool. Dus uh, ik zou zeggen... Uh, Willem Snor, hier komt hij. Daar komt hij aan. You never walk alone. Of the dark at the end of a storm, there's a golden sky and the sweet We draaiden hem speciaal voor Willem Snor. Jawel. Hij vroeg het origineel aan van You Never Walk Alone. Dat was hem, de single van Carrie en de Pacemakers. Het is twee minuten en overal vijf geworden. Tijd voor het dier van de week, Hobbit Jan. Het dier van de week luistert deze week naar de naam Chiva. En Chiva is lief, aanhankelijk, schattig en heel erg knap. Als het op aandacht aankomt, krijgt ze nooit genoeg. Chiva is een rustige pitbull van rond de vier jaar. Ze is door omstandigheden bij, ons, bij het dierthuis terechtgekomen... en is nu op zoek naar een warme mand. Ze is niet heel erg sociaal met andere honden... maar soms treft ze een hond waar, ze het mee, waar het wel mee klikt. Ze wordt niet geplaatst bij een andere hond in huis. Of ze met katten overweg kan, is helaas niet bekend. Ze kan wel even alleen zijn. In de kennel is ze namelijk erg rustig. Natuurlijk zal dit in een nieuwe omgeving rustig moeten worden opgebouwd... Shiva is gewoon superlief en een superlieve en zachtaardige uh, pitbullhond. Met andere woorden, Stafford en pitbullfans... komt gauw eens, kennis, uh, gauw eens langs om kennis te maken met deze topper. Ze verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888. Of kijk even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl. En zo meteen gaat Jaap kopen praten met René van Kolm... die heeft vanmiddag het uh, nieuwe boek van hem geciteerd bij de Bruna. Heroïne, godverdomme, zo heet uh, dat boek. En zo dadelijk het interview wat uh, Jaap daar opnam. marie Tiffany, hier is I Think We lang Now. Kijk bij CIVM op zaterdag... met Tiffany Jordan we're alone now. Dan gaan we nu door uh, met een interview... wat onze razende reporter Jaap Koper eerder deze dag had... met René van Kolm. René van Kolm had een signeersessie om 12 uur in uh, de Bruna... Balkenende. En uh, Jaap was daar voor ons aanwezig... en die had een uh, interview met René. Want René had een signeersessie ten aanzien van zijn uh, nieuw uitgekomen boek. En dat luistert daarnaam Heroïne GVD. Hier uh, bij de Grote Grocht, uh, de boekenwinkel. Uh, een tijdje terug uh, zat hij uh, bij ons uh, in Alternative FM. Maar nu uh, gaan we dat uh, even doen voor uh, Zierfem uh, Zandvoort. Uh, René van Kolm uh, is bezig zijn boeken te signeren. Maar René, uh, als we hier zitten, het, uh, het is toch een, uh, een dag. Uh, en je komt uit Zandvoort en je had al zoiets van... <laughs> ik dacht, ik loop hier elke dag door het dorp heen, dus... Ik verwachtte niet veel van de opkomst, maar er zijn toch wel wat mensen geweest en het is toch wel leuk om te doen. Uh, wat heb je in want je, hebt, want je bent op tournee, hè, want ik ben bij het Bethanië klooster, klooster geweest toen, uh, toen je de aftrap uh, deed voor het, uh, voor het boek. Uh, uh, ja, uh, het, is, het is ook gewoon uh, je boek ook, uh, aan de man brengen. Uh, ja, inderdaad. En het, het verhaal hè, wat er achter ligt en contact maken met de mensen, zoals dat heet. Als je de auteur onder de lezers uh, brengt of uh, zo, zo bracht de uitgeveren, zo, zo is het dan. Maar dat vind ik ook leuk om te doen natuurlijk. Dat ik gewoon contacten met iemand en een praatje kan maken. en uh, ja Dus dat, dat is het idee. Ja. En want uh, ja, uh, je bent dan ook een beetje nu mag je rekenen tot de auteurs. Want als je uitgenodigd wordt voor het boekenbal... dan, ja. uh, dan is dat wel iets, uh, iets, iets bijzonders. Want dat boekenbal... Uh, hoe was het dat, zo'n ervaring om mee te maken? Nou, ik was inderdaad... Uh... Dat begreep ik pas eigenlijk uh, kort voordat we naartoe gingen, dat het een hele eer is als je daar wordt uitgenodigd. Omdat uh, de uitgevers moeten eigenlijk kaarten daarvoor kopen en iedereen wilde naartoe. Er zeg zijn maar zoveel plekken. Dus het was, uh, ja, het was gewoon heel leuk, maar het was ook heel druk. Er waren heel veel mensen en, het was heel, en ik ben zelf, als ik dat mag zeggen persoonlijk, niet zo'n hele grote feestganger. Weet je wel. Dus, uh, maar ik vond het heel, uh, ja, gewoon leuk om mee te maken. Het was een, een leuke show, en ja. Buitenaard. Buitenaard? het buitenaardse boekenbal, ja, dat was het thema. Ze dus hadden het wel heel gek gemaakt, hoor. Ja, mooi, ja, leuk. Uh, kom je dan ook nog mensen tegen die je uit die muziekwereld ook uh, kent? Ja, je komt er eigenlijk wel iedereen tegen die je überhaupt kent. Het zijn allemaal hè, de bekende mensen, en uh, ja, ook mensen. Uit de muziek, maar is natuurlijk veel uh, schrijvers, maar ook acteurs en mensen van de televisie, en, nou ja, eigenlijk van alles en nog wat. Ja. Ja. Uh, dan even naar het uh, thema van het, uh, van het verhaal, hè? Want, want het uh, is natuurlijk uh, niet zomaar dat je, uh, dat je dat allemaal doet. Ik zag ook nog iets dat je een lezing ergens hebt uh, gehouden uh, in het land. Ik ben, ben het even gauw kwijt, het stond op je Facebookpagina. Uh, ja. ja, dat is uh, bij Solutions, dat is een. Uh, ja, een, een centrum voor behandeling voor verslaving. Dat is heel groot in Nederland. Die hebben allerlei uh, ook locaties in Nederland waar ze het doen. En het is heel succesvol. Die, heeft een heel, die man heeft, die daarmee begonnen is zelfs ook een ervaren deskundige. Dat is een, een ex-gebruiker. die heeft een heel succesvol programma opgezet. En uh, ja, dat, dat soort dingen vind ik ook te gek om te doen. Dat was ook heel druk. Er waren bijna 200 mensen. En uh, heel veel boeken verkocht. Maar daar gaat het dan eigenlijk niet om. Het gaat meer om... Dat de, de boodschap die erachter zit natuurlijk, dat het mogelijk is om eraf te komen, dat is goed overgekomen. En dat vind ik ook heel leuk om te doen, ja. Wat we toen uh, nog niet uh, hebben besproken in Alternative FM uh, was, uh, geeft het dan een bepaalde voldoening als je er iemand ook mee kan helpen? Ja, uiteraard, weet je wel. Al, al, als je het alleen maar, uh, dat ik daar inspiratie voor mag geven, dan vind ik het al geweldig. Maar ja, ik heb zelf ook gezien dat als iemand een voorbeeld is in iets, en zo heb ik dat zelf ook eigenlijk ondervonden, dan is dat heel erg inspirerend. Hè? Ik heb in het begin ook gehad mannen die uh, uh, jaren clean waren en, en uh, helemaal gestopt en hun leven veranderd hadden. Dat was voor mij ook inspirerend, dus ja, ik denk dat ik dat dan ook ben. Voor Anderen. Ja, ja. Want het was ook min of meer in het boek ook al te lezen, hè, dat je ook uh, op het moment dat je zelf zwaar verslaafd was, dat je toen ook eigenlijk daar al mee bezig was. Ja, sorry. Ik... Uh, toen je uh, in het boek ja. maakte je er ook al een melding van, toen je zwaar verslaafd was, ja. was je daar eigenlijk ook al eigenlijk mee bezig. Ik, ik, ik heb wel onderdelen in het boek gelezen dat je toen eigenlijk ook uh, in, de, in het moment dat je zelf verslaafd uh, was, dat je ook anderen hielp. Ja. Klopt. Alleen, uh, uh, het is natuurlijk wel zo, dat vind ik met alles, dat wil je voor iemand anders een, een voorbeeld zijn. Dan moet je het wel ook zelf uh, kunnen, weet je. Je kan niet iemand leren zwemmen als je zelf uh, nog half van het verzuipen bent. <laughs> dus, dus, dus uh, maar dat, uiteindelijk kan ik nu goed zwemmen om het zo maar te zeggen. Dus nu kan ik wel uh, iemand anders leren hoe dat moet. Maar vroeger, ja vroeger dan uh, heb ik dat ook wel geprobeerd, maar nu zit voor het echt, voor het echtie, zoals het heet. Ja, ja. Goed, uh, het, het, het is hier op de zaterdagmiddag, uh, de, de stapels boeken liggen er nog. Um, ja, ik neem aan, je gaat nog wel even een tijdje het land door. Ja, ik ga voorlopig nog wel het land door en uh, er zijn nog wat boekhandels en lezingen, maar er komen eigenlijk wel steeds nieuwe dingen bij en het verandert ook, weet je Ik krijg je steeds aanvragen voor, ja, per dag uh, komt er weer wat nieuws op mijn pad, dus dat vind ik te gek en ben ik heel, uh, heel blij mee, ja. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Dat was collega Jaap Koper in gesprek met René van Kolm over zijn uh, nieuwe boek. Heeft hij dus uh, vanmiddag gezeerd uh, uh, in de Bruna aan de Grote Krocht. En uh, ja, Jaap sprak uh, daarmee over. En uh, ja, van René van Kolm gaan we natuurlijk meteen naar Doe Maar. Hè. En dan komen we ook meteen op het gedicht van de week met deze. Hier is Nachtzuster. Ze koele hand. Alpen voor en kijk me even onderzoeken aan. Zelf bij het drinken van wat water. Als het er blijft, nog bij me staan. Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, Ik brand van binnen. Nacht, zuster.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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Brand van binnen Nachtzuster Doe ik te Nachtzuster Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster Al niet de morgen? Nacht sister. Doe ik Nachtzuster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 Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik ben van de Nachtzuster Nacht zuster, doe iets aan Nacht Wat ben ik zonder oude zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen. Nacht ik doe iets aan mijn pijn. Nacht Nachtzuster Nachtzuster Nacht zuster, Nacht zuster, pijn. Nou, voor de zekerheid leg ik hem nog even uit. René van Kollam, het gesprek hoorde je zojuist met collega Jaap Koper. Dat was de drummer van Doe Maar, van Doe maar erachteraan met Nachtzuster. En brengt ons ook meteen bij de dag van de zorg. Dat is het vandaag, zaterdag 15 maart 2014. En dat brengt ons ook meteen weer bij het gedicht van de week. Want die gaat ook weer over de Nachtzuster. Niet met de wandelstok slaan. Ja, zuster. Nee, zuster. Niet op de stoelen staan. Ja, zuster. Nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster. Nee, zuster. Het zijn hele dunne muren. Ja, zuster. Nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefst doet. Ja, zuster. Nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, zuster. Nee, zuster. Speciaal op deze Dag van de Zorg... hadden wij het gedicht van de week... Ja, zuster. Nee, zuster. Volgende week, ja zuster, nee zuster, hoorde je deze van de 3 degrees, dat was de Dirty Old Man. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, zo het begin van dit programma, Zo goed op zaterdag, hadden we het al beloofd. We hebben ook vandaag uh, aandacht voor de autosport en dan met name natuurlijk de Formule 1 race. En wel de kwalificatie uh, voor de Grand Prix van Melbourne. De openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. In een regenachtige kwalificatiesessie pakte de Australische Red Bull-rijder... Daniel Ricciardo verrassend een tweede plaats. Regerend wereldkampioen Sebastian Vettel viel zwaar tegen. De Duitse start vanaf plaats 13. De zichtbaar teleurgestelde Duitser haalde de derde en laatste voorrondes niet eens. Dat was voor het eerste keer sinds september 2012. Wie staat er dan wel op pol? Lewis Hamilton, gevolgd door, zoals gezegd, Daniel Ricciardo. Dat is de eerste, eerste de front row... Gevolgd door Nico Rosberg en Kevin Magnussen. En dan houden we op de vijfde plaats Fernando Alonso en jean eric Vergne in de Toren Rosso. Dus nogmaals gezegd, Sebastian Vettel start vanaf de dertiende plek. En waar kwam dat dan door? Vettel had namelijk last van een vertragende situatie met gele vlag... en, en na een schuiver van Kimi Räikkönen, tegenwoordig uitkomend voor Ferrari. We waren vandaag nog niet goed genoeg, was het nuchtere commentaar van Vettel op zijn teleurstellende dertiende plaats. Teamchef Christian Horner van Red Bull reageerde minder cool. De auto van Sebastian had vrijwel geen power. De bolide, de bolide was bijna onbestuurbaar voor hem. Dat zullen we snel moeten veranderen... want met deze auto kunnen we zondag eigenlijk ja, niet aan de start verschijnen. En mensen die over het speciale sportkanaal beschikken... morgenochtend is de start van Melbourne om 7 uur s morgens. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan en we gaan over naar uh, Joop Frens... want jij hebt nieuws over SOP. Job. Ja inderdaad Rob, uh, Zop staat dus in principe één punt, twee punten boven Zandvoort. Zandvoort heeft gewonnen, Zop speelt thuis tegen NSC en heeft het 1-2 verloren. Dat betekent dat Zandvoort over Zop heen gaat en dan kom je zomaar bij de vijfde van onderen en dat is veilig. Dat moeten ze houden, want de onderste twee gaan direct uit de competitie. Tenminste, een competitie lager, En de, de, de tweede, en de derde en de, de vierde van de onderen spelen na competitie. En dat is ook net maar een loterij. Dus Zandvoort heeft hele goede zaken gedaan vandaag. Oké, okay, dankjewel Jan voor dit nieuws. Goede zaken dus voor SV Zandvoort. En ik heb ook goede zaken uit Agadir. Ja, ja, uit Agadir. Want dan heb ik het over golven. Robert-Jan Derksen heeft de derde ronde uh, dermate goed gespeeld... dat hij momenteel op de gedeelde tweede plaats staat. Hij staat momenteel op de zestiende hol. Er zijn nog twee hols te gaan en dan is die derde ronde uh, voorbij. Dus een gedeelde tweede plaats voor Robert-Jan Derksen op dit moment. De leider is momenteel Canizares, de Spanjaard, op min 15. En die staat nu op hol 13. Dus we houden het voor u in de gaten. En morgen komen we daar ongetwijfeld even op terug. Tot zover het sportnieuws. Nu over de Cats. De Cats, ja. Uh, Kees Veerman van de Cats is overleden. Zanger Kees Veerman, zeven, 70 jaar. Bekend van de Volendamse band. De Cats is overleden. In de nacht van vrijdag op zaterdag blies Kees zijn laatste adem uit... in Indonesië waar hij twee jaar geleden naartoe emigreerde. De Cats bestonden uit Piet Veerman, Jaap Schilder... Arno Muren en Theo Klauwen. En was vooral in Nederland en Duitsland populair. Kees was in de beginperiode de leadzanger van de band. En veel, nummer, veel nummers kwamen dan ook van zijn hand. Zo ook... Ook deze? Ja. Sure, he's a cat. Sure, he's a cat. Nobody. Toch wel lekkere muziek, Albert-Jan. Dit is echt. Een... Helemaal deze, hè? Sure, he's the cat. Geweldig geweldig plaats. Echt gauw ouwe. Heerlijk gewoon. Het einde alweer van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. We hebben het weer met veel plezier gedaan. De afgelopen drie uur tussen twee en vijf uur. En morgen, Albert-Jan, dan mogen we weer, hè? Ja, we zijn er gewoon morgen weer. En dan zal de zon wel weer schijnen. Uiteraard. Tussen ik ik, ik heb het al voorspeld. De, de, de weersverwachting voor morgenmiddag is mooi weer. Dus okay. uh, wij gaan morgen weer lekker drie uur radio maken. Ga er lekker van genieten. Morgen zijn we er weer. Hele fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen dus. Dag. Doei doei. Tot morgen. Tot morgen.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 You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene. give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at it.